Vijf uur. Het NOS-journaal. Liselotte Thomasen. Optimisme over akkoord Amerikaans schuldenplafond. Duitsland zet hoge Libische diplomaten uit... en zilver en brons voor Nederlandse vrouwen op WK zwemmen. Politici in Washington denken dat het toch nog mogelijk is... een akkoord te bereiken over de verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond. Als er niet snel een oplossing komt... kan het land binnenkort niet meer al zijn rekeningen betalen... Volgens een republikeinse senator wordt er gewerkt aan een bezuinigingsakkoord... met een omvang van 3000 miljard dollar. Er zitten in het voorstel geen belastingverhogingen. Een breekpunt voor de republikeinen. De democraten willen dat er een mechanisme komt... waarbij er automatisch wordt bezuinigd op onder meer zorg en defensie... als het congres er zelf niet uitkomt. De democraten willen voorkomen dat er volgend jaar opnieuw onderhandeld moet worden... over het schuldenplafond als de verkiezingscampagnes in volle gang zijn.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 De politie heeft vannacht een jongen van 16 aangehouden die op een snorfiets over de snelweg A9 reed. Toen hij de politie zag nam hij de afslag richting Krommenie en probeerde hij te vluchten. Automobilisten op de provinciale weg moesten flink remmen of uitwijken voor de spookrijder op zijn snorfiets. De jongen reed tegen een openstaande deur van een politiebusje maar kon toch doorrijden. De politie kon hem aanhouden na een tip van een voorbijganger die hem uit een steeg had zien rennen. De snorfiets, die hij zonder toestemming had meegenomen, werd in de steeg gevonden. De jongen had geen rijbewijs voor de snorfiets. Op het WK Zwemmen hebben Ranomi kromowi Jojo en Marleen Veldhuis op de 50 meter vrije slag zilver en brons gehaald. De Zweedse Therese al Alshammer won in Shanghai het goud. Voor Chromo Joyo was het haar derde WK-medaille. Ze heeft goud, zilver en brons gewonnen. De Nederlandse mannen-estafetteploeg werd in de finale van de 4x100 meter wisselslag vijfde. Het goud was voor de Verenigde Staten, het zilver voor Australië en het brons voor Duitsland. De Nederlanders Sebastian Verschuren, Nick Driebergen, Juri Verlinde en Lennart Stekelenburg hadden zich als derde voor de finale geplaatst.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 In de Formule 1 heeft de Brit Jensen Button de grote prijs van Hongarije gewonnen. De Britse McLaren-coureur finishte voor de Duitser Vettel in een Red Bull... en de Spaanse Ferrari-rijder Alonso. Omdat het circuit door de motregen nat was, waren er geregeld bandenwissels. De Brit Hamilton reed lang aan kop, maar hij moest zes keer de pitstraat in... en werd uiteindelijk vierde. Voor Button was het de tweede Grand Prix-zegen van het seizoen. In de strijd om het wereldkampioenschap Formule 1... gaat Sebastian Vettel nog steeds aan de leiding. Het weer, vanavond wisselend bewolkt en droog. Vanuit het westen klaart het geleidelijk steeds meer op. Morgenochtend hier is hier en daar mist, verder vrij zonnig. Het wordt 20 graden op de wadden tot 23 à 24 in het binnenland. De dagen daarna wordt het met 26 graden nog iets warmer. Vanaf woensdag neemt de kans op buien weer toe. ANWB Verkeersinformatie, een file door een aanrijding op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Knopend Waterberg en knooppunt Grijshoord staat twee kilometer file. En de rechter rijstrook is daar dicht. Goeiedag, hier is Kees. Tijd voor de minder file berichten. Deze zomer gaan weer miljoenen Nederlanders het land uit. Naar Frankrijk of nog verder. Ja, dat is lekker, Happy.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 Nu tijdelijk tot 150 euro actiekorting op uw energierekening. Atoomstroom.nl. Nogmaals goedemiddag. Nog één uurtje langs de lijn met natuurlijk veel nabeschouwen. Onder andere Feyenoord-Malaga. We gaan kijken hoe fijn het ervoor staat zo vlak voor het begin van de competitie. Aanstaande vrijdag al voor de Rotterdammers tegen een andere Rotterdamse club, Excelsior. En we beschouwen na de Nederlandse kampioenschappen. Atletiek. En we hebben ook nog een onderwerp over zeilen. to hide away for so long, so why long did, long. did we go wrong? Mr. The Blue Sky, Sky, please tell us why you had to hide Helemaal tot de laatste toon gevoelig, al die strijkers. Mr. Blue Sky van ILO, Electric Light Orchestra. De Nederlandse kampioenschappen atletiek werden op de sprintnummers gedomineerd door Jurandi Martina. De Antilliaan, die sinds dit jaar voor Nederland uitkomt, won zowel de 100 als de 200 meter. Patrick van Luik moest daardoor twee keer genoegen nemen met zilver. Extra zuur was het dat hij daarbij ook twee keer net boven de limiet... voor de wereldkampioenschappen bleef. Floris van Hoorn vroeg aan Van Luik... wat voor gevoel hij overhoudt aan die twee tweede plaatsen. Nou ja, het zijn de beste tijden die ik heb, die ik heb gelopen op een, een Nederlands kampioenschap. Dus ik, uh, ik kan niet klagen, ik was gewoon goed. Alleen het uh, terreno was beter vandaag. Dat is op zich geen schand om daar uh, van te verliezen. Kijk dan naar je eigen presteren. Los even van de positie, de tijden. Wat is je gevoel daarbij? Ja, het was gewoon goed. Uh, het, is, uh, ja, het zijn toch finale dagen. neemt toch meer spanning en meer druk met zich mee. Uh, het is koud, wind tegen. Ja, loop ik toch een 10, 3 en een 20, 6. Dus, uh, het zijn eigenlijk hele goede tijden. En zoals ik al zei, vergeleken, vergeleken met de afgelopen jaren, waarbij ik wel Nederlands kampioen werd, zijn deze tijden gewoon beter. Waar ben je het meest tevreden over? Van welke twee? Nou ja, volgens mij, uh, want ik had 10, 34 en 20, wat was dat? 6, 67? Dus ja, het is om het even. Ze zijn allebei gewoon even goed. En uh, ja, tweede gewoon goed. Ik kwam de bocht goed uit. Ik versnelde met je mee. En uh, ja, ik was er wel heel erg tevreden over. En die 100 meter uh, had beter gekund. Het laatste stuk was technisch. Uh, deed ik wat dingen fout, waardoor ik uh, snelheid verloor. Dus uh, ja, in principe is mijn me 200 meter vandaag beter gegaan uh, technisch gezien. Het is uh, krap tijd. Wat heb jij nog voor mogelijkheden als je kijkt richting het WK? Nou ja, ik moet er even met uh, Global Sports uh, uh, over hebben. Ze zijn mijn manager. Uh, ik moet in ieder geval volgende week starten in, in Londen. Uh, de Diamond League. En ik uh, probeer ervoor uh, te zorgen dat ik nog een, uh, een C-race of zo kan lopen. Of een B-race. Londen is natuurlijk een hele mooie wedstrijd. Ja, het is een superwedstrijd. Dus als ik daar kan lopen, ben ik blij. Heb je daar de meeste kans? Ja, het moet daar gewoon gebeuren. Het is gewoon een supersterk veld. En uh, de afgelopen wedstrijden ben ik gewoon heel goed en heel sterk geweest in sterke velden. Uh, een paar keer gewonnen en uh, derde, vierde geweest. Dus uh, ja, ik heb die spanning gewoon nodig en die uh, druk. En dan hoop ik gewoon dat er een goede tijd op rolt. Hoe voel je? Hoe zit het met jouw vorm op dit moment? Nou ja, ik denk dat ik uh, de beste vorm uh, ooit heb, want ik loop gewoon constant 10-3. 10-3, 10-3, 10-3, 10-3, 10-2 aan het begin van het seizoen en 20 zesjes. Dus die vorm is gewoon super, alleen uh, ik heb die uitschieter niet gehad. En uh, ja, dat is gewoon heel erg jammer. Je vraagt of ik zit in, in een sigaret, het is twee uur s'nachts. We liggen op bed in een hotel in een stad, waar niemand ons hoort, waar niemand ons kent. En niemand ons stoort op de voet. Ligt een lege fles wijn en kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn. De schemering, de radio acht en deze nacht heeft alles. Spend the night with you. Oh. Well, it's five o'clock. We share another cigarette. We're talking about a night we will never forget. I know the destination we went for a ride. Somewhere to run, some place to hide. I really soon, yeah, it's all over too fast. We're going back to love, so we're making it last, oh baby. What does it have to when I hold you close?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 I too hot Baseballs, this is a night. Met nog minder dan een jaar te gaan voor de start van de Spelen... mogen de zijders de komende weken al wat proeven van het Olympische water. In de pre worden de pre-Olympics pre pre gevaren. Wedstrijden waarbij een flinke stap kan worden gezet richting 2012. Voor Dorian van Rijsselbergen liggen de papieren anders. De windsurfer heeft zich al genomineerd... en door gebrek aan Nederlandse concurrentie... is hij al behoorlijk zeker van deelname volgend jaar. Floors van Hoorn zocht hem op in Zuid-Engeland... en liet zich rondleiden door en rond het Olympisch Centrum. We gaan mee We gaan naar de Sailing Academy. Royal British Sailing Academy. Waar alle actie gaat gebeuren tijdens de Spelen. Maar dan zijn we er dan, he. de Sailing Academy van Weymouth, Portland. Hoe goed ken jij dit gebied? Nou, ik denk al redelijk goed. Al, al ja, behoorlijk wat wedstrijden hier mogen varen. Vooral de World Cups natuurlijk en een uh, wereldkampioenschap. Dus uh, ja, we beginnen steeds meer local te worden doordat we hier zoveel tijd uh, besteden. Wat is nou bijzonder aan dit gebied? Bijzonder aan dit gebied is dat, het, dat je aan de ene kant... ...heb je natuurlijk Portland, het, het eiland. En aan de andere kant heb je Weymouth. En doordat hier een kleine opening is tussen beiden... Uh, ...kan de wind gaan versnellen. En is, dat, uh, ja, is het vrij typisch dat er in de, in de middag... ...als het een, een mooie zonnige dag is, dat er een lekker zeebriesje komt. En uh, ja, het is gewoon een mooie plek. Is het gebied wat jou goed ligt? Ja, ik denk het wel. Als als ik nu terugkijk naar de wedstrijden die ik hier gevaren heb, dan uh, elke keer uh, ben ik op het podium geëindigd. Dus het lijkt ook vrij veel op Medemblik met het, uh, het mooie vlakke water hier en, uh, ja, en, de, en de wat koudere wind. Ik stel voor dat we even gaan kijken naar wat andere dingen hier in dit Olympische gebied. Nou, is goed. Waar gaan we nu heen? We gaan nu naar het Olympisch dorp. Dat is in de aanbouw, dus de huizen beginnen uit de grond te reizen. En, uh, nou, het ziet er allemaal goed uit, dus we gaan even kijken of ze al een beetje aan het opschieten zijn. Nou, hier aan de linkerkant hebben we dan uh, een paar hangars. En, uh, je kan ook zien dat het eentje wordt bezet door de Amerikaanse... Olympische groep, en die hebben dan in plaats van een huis of zo, hebben zij een, uh, ja, een hangar met daarin hun spullen, wat ze, wat ze gebruiken. Iedereen heeft zijn eigen ding. Hier zou je dus moeten wonen volgend jaar? Ja, ja en nee. Ik hoop van niet. Maar het is natuurlijk wel, wel heel mooi. Dit is wel het, het, het atletendorp. Het maar hopelijk mogen wij in ons eigen prachtige kasteeltje aan het water uh, verblijven. Waar we tot nu toe elke keer uh, ook hebben verbleven. En het is gewoon zo'n lekker plekje. Je kan alles doen en laten wat je wil. En kijk, als we s'avonds eventjes om, om een vuurtje heen willen zitten, dan kan dat. En ik neem aan dat we... Straks als we in een dorp hier zitten... dat we dan niet eventjes uh, ergens op een, uh, op een stukje een, een vikkie mogen stoken. Het komende jaar, tot aan de Spelen. Wat moet je nou nog het meest aan werken? Het meeste waar ik aan moet werken is... Uh, ja, dat, is gewoon, dat ben ik zelf. Ik moet zelf uh, maar goed met mijn hoofd erbij blijven tijdens het varen. Dus al het, we, ja, we varen eigenlijk bijna niet meer een medemblik. Dus we vervangen ons huis door hier het bijna te gaan wonen en te gaan leven... Dus het echte, ja, het echte werk moet toch nog uh, gebeuren op het water. En ik moet zorgen dat ik uh, tijdens een race niet, uh, niet de kluts kwijtraak en de draad verlies. Vind je jezelf een medaille kandidaat? Uh, vind ik mezelf een medaille kandidaat is... Ja, ik denk dat ik wel kans maak op een medaille. Ik zou, ik zou liegen als ik, dat, uh, als ik zou zeggen dat het niet zo zou zijn. Oftewel, als ik dat niet zou hopen in ieder geval. Uh, ja, Zoals ik al zei, elke keer als ik hier gevaren heb... Wat ik, uh, ging ik op het podium eindigen. Dus ik heb laten zien dat ik, het, dat ik het in me heb om hier goed te kunnen varen. Dus ja, ik zou wel een medaillekandidaat kunnen zijn. Klinkt heel voorzichtig allemaal. Besef je dat... Mensen om je heen, de buitenwereld, het wel verwacht dat jij een medaille haalt? Ja, tuurlijk. tuurlijk. Maar ik verwacht het ook van mezelf. En, uh, het maakt me niet zo heel veel uit wat de andere mensen om me heen uh, verwachten of denken. Het is puur wat ik voor mezelf uh, in mijn hoofd heb en wat ik, wat ik wil. En dat is gewoon, ja, ik wil gewoon in ieder geval op het podium staan. Het is een hele mooie berg waar we hier op staan. Ik stel voor om even een plek op te zoeken waar we eigenlijk een mooi overzicht hebben over de baai. Ja, het beste uitzicht is bij de gevangenis. Dus de gevangenen hier zo, die hebben we net goed bekeken. Dus we gaan eventjes naar boven en dan kijken of ze thuis zijn. Ja, bovenaan. En het enige wat ik nu wil zeggen is eigenlijk wauw. Ja, het is prachtig, hè? Je kan over heel Weymouth kijken en dan uh, hier het, het stukje... Onderaan Portland met de haven, met de Olympic venue. Alle, alle racecourses kan je vanaf hier af zien. Het is ook uh, ja, stiekem hebben we hier ook al een paar keer uh, tijdens races zijn we hier naar boven gegaan. Om te kijken en te spioneren op de tegenstanders. Want je kan hier zo mooi het windpatroon uh, zien. En uh, ja, het is gewoon prachtig. Waar denk je dat het surfen plaats gaat vinden? Nou, stiekem, ik, ik hoop er een beetje op, is dat wij toch wel als een van de weinige klassen veel binnen gaan varen. Dus binnen de grote havenmuren die hier om deze baai heen liggen. Er zal maar één baan zijn die hier binnenin ligt. Met Silver Gold, met de World Cup varen wij ook altijd binnenin. Maar ik weet niet of dat geldt ook voor de Pre-Olympische Spelen. Ik denk dat ze we ook wel een paar keer buiten zullen varen, maar uh, hopelijk meer deels binnen. Is het een echte service locatie? Ja, ik denk het wel. Het, uh, zeker ook omdat er heel veel gewindsurfd wordt... Uh, door gewoon uh, ja, mensen die het uh, voor hun plezier doen. Bovenaan de baai, uh, op het strand. Dus dat, uh, dat geeft het wel een beetje een extra, ja, extra windsurfgevoel. Wat zijn de voor- en nadelen van dit gebied? Uh, de voordelen is dat, uh, dat het vlak is, binnen dan. Buiten is het iets, uh, iets meer. Uh, een nadeel is dat het... Uh, dat het uh, ja, wat is nadeel? Er is niet echt een nadeel. Het is gewoon een mooie plek. Dat zei Dorian van Rijsselbergen over het Olympisch Zeilcentrum tegen Floris van Hoorn. Feyenoord oefende vanmiddag tegen Malaga uit Spanje. het werd 0-2 voor de Spanjaarden. Rob Fleur praat met een van de spelers van Malaga, Ruud van Nistelrooy. Hoe bevalt het bij Malaga? Prima, Prima, einde van het eerste deel van de voorbereiding. Met drie overwinningen op Nederlandse bodem. Ik denk, uh, tot nu toe een heel uh, foutloze voorbereiding. We uh, winnen we alles. Uh, voetbal is nog niet uh, spectaculair, maar wel, het zit wel aardig in elkaar. Ook verdedigend gezien, dus Ik zie je wel mogelijkheden. Jullie voetballen wel makkelijk, hoor. Ja, we kunnen nog wel beter, denk ik. in de tweede helft zeker wordt er heel veel gewisseld. Dan gaat een beetje ritme eruit maar, Een beetje nonchalant af en toe. Een beetje nonchalant. Ja, hij loopt ook op het einde van, uh, van een heel zware periode. Heel veel getraind, heel veel uh, fysiek gewerkt. En dan uh, is het een kwestie van minuten maken. Maar uh, ja, er zit aardig wat kwaliteit in een ploeg. Toch knap. Een ploeg met hoeveel nieuwelingen? Twaalf inmiddels, geloof ik al. Dat dat zo snel toch redelijk past. Ja, het zit wel, uh, hij wil zeker uh, dat het achterin uh, dat het goed staat en van daaruit uh, naar voren gaan, uh, gaan bouwen. En dat, uh, dat er dan de creativiteit uh, uh, de, de wedstrijd ook kan beslissen. En dan een uh, positiespel. Nou, daar zijn we hard mee aan het werk. Wat is de bedoeling? Europees voetbalanen of nog hoger? Champions League voor Ron? Ja, laten, we, laten we kijken hoe in hoeverre het, het, het echt snel kan gaan, gaan groeien. Maar uh, natuurlijk zijn de doelstellingen na zo'n uh, investering duidelijk. Dus uh, dat is bovenin mee gaan doen en hopelijk uh, zo hoog mogelijk. Maar goed, Europees is denk ik wel een doelstelling. Nu gaan jullie terug. En daarna, want ja, het is in Malaga, uh, bloed en bloed heet, daar kan je niet volgens mij maximaal trainen. Wat gaan we daarna doen? Ja, wij zijn uh, volgende week in Malaga, einde van de week hebben we een toernooi in, uh, in Cadiz. Vriendschappelijk toernooi met twee wedstrijden. En daarna zijn we weer, ja, we zijn, uh, blijven we nu in Spanje de komende, de komende weken tot aan uh, de competitiestart. En wanneer begint die? 21 augustus. En dan moet het er staan of komt er, gebeurt er voor die tijd nog wat? Dat weet ik niet. Ik weet het niet. Uh, voor zover ik weet niet. Maar uh, we, we hebben nog drie weken tot, uh, tot Barcelona, 21 augustus, op bezoek komt. Leuk begin. Dus uh, dan kunnen we meteen echt aan, uh, aan de bak om te kijken hoe ver we staan. Maar het bevalt je heel erg goed. Is, is een club met grote mogelijkheden? Want ja, iedereen zegt, Malaga, wat moet Ruud van er nou? Maar als je zoveel spelers koopt en zoveel mogelijkheden, dan denk ik van ja, het zou als een hele grote club kunnen zijn. Nou goed, dat was ook mijn... Ik heb geluisterd naar de plannen van de club. Ik was natuurlijk de eerste aankoop en daarna zijn er nog vele gevolgd. Gelukkig, want dat hadden ze mij ook uitgelegd. Dat is natuurlijk ook de bedoeling om een deel uit te maken van een ploeg met die mee gaat doen bovenin in Spanje. Nou, ik denk dat wij daar zeker de selectie voor hebben en dat hopelijk Malaga op termijn toch in Spanje... Een van, de, een van de permanente teams is die bovenin mee gaat draaien met een Valencia, met een Villarreal, uh, et cetera. Is het verschil met Real Madrid? Een van je oude werkgevers groot? Ja, ik denk dat je op dit moment uh, Barcelona-Madrid, uh, dat, dat, uh, dat, dat verder met kop en schouders boven de rest uitsteekt in Spanje. Dat dat gat erg groot is. En, uh, ik hoop, wij hopen het gat met, met de rest... Uh, met de rest uh, zo klein mogelijk te houden. Uh, als ik heel netjes zeg van je speelt om de titel het best of de rest. Ja, dat is, uh, ik, ik, ik, heb hela, ik heb het meegemaakt in Spanje dat je eigenlijk met Barcelona het uitvechten uh, om, om de competitie, uh, om, om de kampioenschap. En uh, nu is het inderdaad uh, andersom. Baby, I love you so come back baby Radio 1 NOS Journal. met Kees Groot. Politici in Washington denken dat het toch nog mogelijk is... om een akkoord te bereiken over de verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond. Volgens een republikeinse senator wordt er gewerkt aan een bezuinigingsakkoord... met een omvang van 3000 miljard euro. Er zit in het voorstel zowel punten die belangrijk zijn voor de democraten... als onderdelen die voor de republikeinen breekpunten zijn. Bij een ongeluk met een klein Nederlands vliegtuig in Oostenrijk zijn een dode en een zwaar gewonde gevallen. Het vliegtuig vloog in de buurt van Tierzee tegen een berg. Volgens de Oostenrijkse politie is de piloot waarschijnlijk door de mist in de problemen geraakt. Over de identiteit van de twee inzittenden is nog niets bekendgemaakt. En de politie heeft vannacht een jongen van 16 aangehouden die op een snorfiets over de snelweg A9 bij Krommenie reed. Toen hij de politie zag, sloeg hij op de vlucht, waarbij die gevaarlijke capriolen uithaalde. De jongen werd uiteindelijk aangehouden na een tip. Hij had de snorfiets zonder toestemming meegenomen en hij had geen rijbewijs. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Marco Vroef. De bewolking die er op dit moment is, gaat oplossen en wegtrekken. En dat betekent dat het vanavond en vannacht steeds verder gaat opklaren. Daardoor kan de temperatuur flink omlaag, landinwaarts naar 7 graden. En daardoor kan er dan weer mist of nevel ontstaan in de loop van de nacht. En dat kan morgen voor een wat sombere start zorgen. Maar ik denk dat dat heel snel gedaan is en dat daarna de zon gewoon goed gaat schijnen. Een prima dag met weinig wind hebben we morgen. En dan lopen de temperaturen smiddags uiteindelijk op naar zo'n 23 graden. En het kwik heeft de stijgende lijn te pakken, want dinsdag wordt het 25 of 26 graden. En woensdag zelfs 27 graden. Nou, Daarbij is het dinsdag dan nog droog met geregeld zon. Woensdag neemt de kans op een eerste onweersbui toe en de dagen daarna valt er vaker een bui, en gaat de temperatuur weer een fractie omlaag. We beginnen met Atletiek het laatste half uur. Atleet Yvonne Hak veroverde in Amsterdam haar vierde nationale titel op de 800 meter. Twee minuten, 5 seconden en 54 honderdste duurde haar race... En ze bleef macht tot mulder bijna een seconde voor. Hak, vorig jaar tweede bij de Europese kampioenschap in Barcelona... was al verzekerd van deelname aan de wereldkampioenschappen volgende maand in Degou. En of ze daarvoor een verrassing kan zorgen is nog maar de vraag... want de tijden vallen wel een beetje tegen. Floris van Hoorn vroeg aan Hak hoe diep ze vandaag moest gaan... om haar titel te prolongeren. Ja, dat maakt je misschien gewoon waarder. Dat je net een beetje altijd vermoeid rond... met uh, een dame met een ontloot, zeg maar, weerstand. Redelijk laag het. En dat is misschien wel een oor, dat ik net iets vat, of dat ik dat kijk dat je ziek wordt. Toen dat is kort in de wedstrijd, dat gebeurt zoveel gebeurt, dat gebeurt er, er veel atleten iets, iets Dat is natuurlijk niet iets van hier hoe hoe je daar niks, maakt, maar het is mee omgaat en waar je training moet op en hoe je daarna weer ja, daar bouwen. Heb ik. And the sun was on the rise I never felt so wicked As when I willed our love to die And I was, here so alone. yes, a As the sun Kylie met Silver Lining. We hoorden net uh, het begin van een interviewtje met Yvonne Hak... de 800 loopt. Het geluid daarvan was niet goed. We hebben geprobeerd om dat alsnog op te knappen. Dat is helaas niet gelukt, maar we proberen alsnog om daar iets van te maken. Wellicht in deze uitzending nog en anders misschien vanavond... In tussen tien en elf in de volgende Langs de Lijn. Um, wij gaan het verder hebben over zeilen. Niet alleen Londen houdt zich bezig met de Olympische Spelen. Ook in het zuiden van Engeland bereidt men zich voor... op het grootste sportevenement ter wereld. In Weymouth zullen volgend jaar de zeilwedstrijden worden gehouden. En om er zo goed mogelijk te presteren is daar een huis gehuurd... waar de Nederlandse zeilers verblijven. Zo is er alle ruimte om te trainen en kennis te maken... met de eigenschappen van de Olympische baai. Medaillekandidaat Marit Bouwmeester gaf verslaggever Floris van Hoorn een rondleiding. Oké, okay, dus dit is... Uh...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 Um, ook al in uh, Sydney gedaan. Uh, om echt lange tijd ergens te zitten uh, voor goede voorbereiding. Oké, okay, dit is het appartement onder mij. Hier slaapt Dorian met de Windservice. En ze maken altijd heel erg lawaai, dus ik word de nacht al dwa. Nee. Ja. <laughs> nee, nee, het is echt super gezellig eigenlijk. Ik uh, loop hier elke ochtend en uh, avond voorbij. Even zwaaien. Even zwaaien, even goedemorgen zeggen. Ja, het is altijd gezellig. Dus wij zijn eigenlijk de leuke, ja. leuke gedeelte, zeg maar, van het huis zijn wij. Oh yes! Oké, okay, dan komen we hier in de tuin. Dus dit is echt wel uh, de relax plek, zeker als het mooi weer is. Nam nou, met zwembad en uh, trampoline. Ja, pingpong. Ja, van alles eigenlijk. Maar vooral het uitzicht. Wat echt onwijs stop is. En zo, zo zoals je s ochtends wakker wordt, is gewoon uh, lekker dat je ook kan kijken hoe het weer is. En ja. Uh, yeah.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 Hallo. How are you? How are you, How are you? Good. Great. Oké, okay, dan komen we nu uh, <laughs> in de, in de woonkamer. Dat horen we. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja, dus dit is de woonkamer, de lange tafel. Hier uh, ontbijten we met z'n allen of uh, gaan we met z'n allen avondeten. eten. Het is altijd gezellig eigenlijk. Altijd wel mensen waar je even uh, mee kan praten. Uh,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 Oh, wow, heet zo'n ding ook weer. <laughs> ja, een apparaat. Ik doe wel heel veel tijd op een roeapparaat. En ja, je kan eigenlijk alles wat je doet, Je wil bang drukken, squatten. Ja, van alles. Dus dit is eigenlijk mijn favoriete plek. Het is jammer dat de muziek niet zo hard is, omdat de buren altijd lopen te klagen. Maar ja, ik ben, breng hier het liefst allemaal uh, tijd door. In U hoorde een reportage van Floris van Hoorn. We gaan verder met wielrennen. De Duitse renner Marcel Kittel heeft de eerste rit gewonnen... van de Ronde van Polen. Hij was in Warschau, de snelste in de massa sprint. De Ronde van Polen is een wedstrijd in het kader van de World Tour. Het hoogste niveau van het wielrennen. Kittel rijdt voor de Nederlandse Skill Shimano-formatie... van ploegleider Rudy Kemna. Goedemiddag, Rudy. Hallo, goedemiddag. Het is voor het eerst dat Skill wint op het hoogste niveau. Is daarmee nou een barrière doorbroken voor jullie? Nou ja, we zaten er wel... Uh... Dicht tegenaan een aantal keren. Uh, dit is wel een, uh, een doorbraak. We, hebben, uh, we zijn de laatste jaar bezig met een uh, met een sprinttrein. En het wordt meer door uh, Tom Veles en uh, Marcel Kieten nu heel goed ingevuld. En uh, ja, vandaag uh, liep alles perfect. Dus uh, dat is uh, de eerste keer. Ja. Een sprinttrein moet ik dan net zo denken als iets van Cavendish? Ja, we zien dat we daar uh, heel goede mannen op hebben. En uh, ja, het is toch een specialisme om, uh, om op het juiste moment uh, precies uh, goed uit te komen. En, uh, en de kracht in één keer uh, uh, op de pedalen te zetten, zodat je ja, een sprint kan winnen. Dat is natuurlijk wel uh, ja, het is een specialisme waar we veel meer aan het werk zijn geweest. En wie, wie van jullie zijn daar nou de grote mannen in, in dat treintje? Nou, Kenny van Hummel die is natuurlijk uh, onze sprinter uh, altijd. Maar nu hebben we ook met uh, Tom Velis en ook Marcel Kito nu een hele snelle man. Um, en daar proberen we toch wat omheen te bouwen in dit soort wedstrijden. En het gaat, uh, ja, het gaat dit, jaar eigenlijk al, dit jaar eigenlijk al heel goed. Uh, meerdere koers daarmee gewonnen. Nu voor het eerst in een uh, echt grote uh, Pro tour koers. Maar nou, daar zijn we echt verschrikkelijk blij mee. Ja. En zo'n etappe als vandaag gaat het net zoals bij de Tour groep weg en die wordt dan uh, kilometer of tien voor het, voor het einde misschien zelfs nog korter uh, teruggepakt? Ja, nou goed, ik, uh, ik ben een beetje ontevreden want uh, ze pakten de groep te vroeg terug. <laughs> uh, dat is wel een beetje zo uh, het spel ja. Uh, Zes uh, man was er voorop en, en uh, meerdere ploegen, waaronder Rabobank en HTC, die, uh, die hielpen mee om uh, het gaat dicht te rijden. Uh, we hadden de controle en uh, gelukkig met Albert Timmer, uh, een hele goede man die uh, dit tot de laatste kilometer door kon trekken. En Albert en uh, Tom Velis die uh, doortrok tot aan uh, 300 meter maar zo'n kit op die kon het afmaken. Ja. Ah, een leuke, hele mooie overwinning voor, uh, voor ons verschil, voor Kimano. Huh. En dit valt ook onder de World Tour. Maar hoe is de bezetting van de ronde van Polen nou? Ja, net na de tour zie je niet dat de, de echte topsprinters. zoals Kevin uh, is hier niet. Maar we zijn wel. Uh, ja, er zijn echt goede sprinters. Zoals uh, Kiki Tombone is hier. Um, uh, Degenkoop. Uh, ja, echt goede sprinters. Het is world Tour. dus uh, iedereen uh, net, onder, uh, net onder Kevin, die, zeg maar, die is hier uh, of met een sprinter. Elk team heeft wel een sprinter bij. En uh, uh, dadelijk gaan we de bergen in, uh, in Polen dan wordt het even wat lastiger weer. Ja. Hij is 23 jaar kittel, uh, eerstejaarsprof. Hij heeft uh, een pas geleden voor twee jaar bijgetekend. Jij was zelf ook een sprinter. Wat is zijn grootste kwaliteit? Hij is vooral heel erg sterk. Hij is een, uh, een sprinter rechtdoor zoals wij dat een beetje noemen, Kenny van Heumel, uh, die heeft een paar bochtjes nodig om, uh, om op een hele goede manier, en dat is ook een kwaliteit hoor, uh, neem daar niet weg uh, ja, om, om uh, die bochtjes goed aan te snijden. Marcel Kittel is echt een man die uit het wiel komt en rechtdoor naar de finish gaat en uh, gewoon zo sterk is, ja, dat er uh, niemand meer overheen komt, tenminste vandaag. Ja. Uh, over een kleine maand uh, is de Ronde van Spanje, de Vuelta. Uh, jullie doen daar mee. Uh, betekent dit dat Kittel in ieder geval erbij zal zijn? Nou, We hebben nog geen selectie bekendgemaakt en uh, we hebben natuurlijk wel ideeën. We hebben aangegeven naar de jongens dat we en speculeren op een sprint. Uh, dus als de als sprinter goed in vorm is, want het is wel een hele lastige Vuelta, uh, ja? waar de tweede, tweede dag al naar uh, Sierra Nevada gaan. Uh, maar als de sprinter in vorm is, en dat lijkt er nu wel op met Marcel, dan, uh, dan zullen we daar uh, het team naar, naar vormen, gedeeltelijk. En we willen ons laten zien in ontstappingen En in daardoor een etappe winnen. Ja, ja. En als de dus, ene uh, sprinter meegaat, Kittel, betekent dat dat de andere van hummel thuis blijft? Nou, we hebben in ieder geval wel een sprinter die aangevuld zal worden met, uh, met ondersteuning. Dus uh, ja, dat wil dan niet zeggen dat, uh, dat de ene of andere wel of niet thuis blijft. Ja, okay. Bedankt, Rudy Kemna. Ja, dank je. Out System met Am I the Same Girl. Eerder vanmiddag, een kwartiertje geleden, hoorde u al een interview met Yvonne Hak. Er ging toen technisch iets fout, we gaan het nog een keer doen. Ze veroverde in Amsterdam bij de Nederlandse kampioenschappen haar vierde titel op de 800 meter. Ze was al verzekerd van deelname aan de wereldkampioenschappen volgende maand in Daegu. Maar of ze daarvoor een verrassing kan zorgen is nog maar de vraag. Want de tijden vallen een beetje tegen. Floris van Hoorn vroeg aan Hak hoe diep ze vandaag moest gaan om haar titel te prolongeren. Ja, dieper dan de bedoeling is bij een 2-0-5 race. Ja, het ging, het, ging niet, uh, het ging niet met het gemak waar ik op gehoopt had. We zitten een maand voor de wereldkampioenschappen in Degu. Ja. Hoe sta je ervoor? Ja, iets minder goed is ook dan ik gehoopt had. Ik, uh, ik wist wel dat ik een beetje een deukje had opgelopen in juli. Dus uh, ik ben flink ziek geweest. En uh, ja, daarmee toch echt wel... Uh, ja, een week, een week niet getraind, een week bijkomen. Dus ja, dat uh, heeft er wel ingehakt. En uh, probeer ik nu weer uh, redelijk uit, uit op te krabbelen en de vorm weer terug te vinden. Maar dat uh, gaat nog niet zo makkelijk als ik uh, had verwacht. Ja, het, het klinkt allemaal een beetje alsof je teleurgesteld bent. Ja, nou ja natuurlijk. Is, je wordt wel een Nederlands kampioen en daar moet je natuurlijk ook gewoon wel blij mee zijn. Maar het was, ja, het, was, het was duidelijk voor mij dat dit niet alleen een wedstrijd was met het doel om te winnen. Maar ook gewoon... Om, uh, om een redelijke tijd te lopen en een beetje vertrouwen weer, uh, weer te, op te halen. Ja, en als dat dan niet lukt, dan, dan ja, je loopt uiteindelijk dan voor jezelf en dan ja, brengt dat wel wat teleurstelling mee. Ja. Waar moet je dat vertrouwen nu gaan opdoen? Nou, ja, eigenlijk uit de trainingen. En uh, ik loop nog wel nog één wedstrijdje over twee weken in Kesselo in België. Maar uh, dat is ni totaal niet op een heel groot podium of zo. Dus, uh, het vertrouwen moet nu vooral komen uit wat ik, wat ik zelf doe in training... en het gevoel dat ik daar zelf uit haal. Ben jij iemand die dat kan, uit trainingen vertrouwen opdoen? Nou ja, op zich wel. Het is een beetje vergelijkbaar met natuurlijk een eerste wedstrijd van een seizoen. Dan, uh, ja, dan moet je ook, uh, zonder dat je weet uit wedstrijden hoe je ervoor staat... moet je de eerste race ingaan. En, en vaak lukt me dat wel redelijk goed. Dus, uh, en je hebt altijd wel de, de, de speciale testtrainingen... Die, ja, die altijd een beetje op dezelfde manier doet, waar, waaruit je wel redelijk kunt uit opmaken hoe dat je ervoor staat. Kijk je ook naar de concurrentie, wat die momenteel doet? Tuurlijk wel, ja, ja absoluut. En, uh, er zijn uh, al ontzettend veel vrouwen dit jaar die, die uh, in 59, en 58 en 57 hebben gelopen. Dus, uh, ja, wat dat betreft sta ik op de wereldranglijst maar momenteel nog niet zo heel, uh, heel spetterend tevoren, zeg maar. er ja, moeten absoluut nog, wel, uh, absoluut nog wel verbeteringen komen tijdens het WK, ja. En is dat alleen maar te wijten aan die periode van ziekte eerder deze zomer? Nou ja, het is natuurlijk... Een, uh, ja, je, je, je plant het allemaal heel mooi in van tevoren... En, uh, ja, en dat zag er bij mij als volgt uit dat ik in het begin van het seizoen gewoon normaal in vorm was goed genoeg om de limiet te lopen. En dat lukt dan. En om dan in juli gewoon naar die vorm toe te groeien om gewoon weer 1,58 neer te kunnen zetten. Ja, en dat dus dat dan net in die periode, wat natuurlijk een relatief korte tijdspan is, uh, zo'n ziek, zo'n griep uh, bovenkomt. Dan, uh, ja, dan valt dat hele plan wel een beetje in elkaar. Ja. Heb je dingen verkeerd gedaan in uh, de voorbereiding, in de aanpak ook? Ja, dus dat is altijd moeilijk. Uh, ja, achteraf kun je natuurlijk makkelijker op terugkijken van tevoren, denk je dat je alles uh, perfect plant natuurlijk, anders plan je het niet zo. Maar uh, ik heb, ik heb in, anders dan andere jaren redelijk hard getraind in het seizoen zelf ook nog. En dat maakt je misschien iets kwetsbaarder, dat je gewoon uh, altijd net een beetje uh, vermoeid rondloopt, zeg maar, en daarmee met een uh, redelijk lage weerstand. En dat... Uh, dat is misschien wel een oorzaak dat ik, dat ik net iets vatbaarder en, en kwetsbaarder was uh, dit seizoen. Yvonne Hak, zij won de 800 meter bij de Nederlandse kampioenschappen atletiek. U hoorde maar in gesprek met Floris van Hoorn. Einde van deze NOS langs de lijn. Maar terug niet, we zijn er vanavond weer om 10 uur dan met Dione de Graaf. En over een uh, dikke minuut kunt u luisteren naar het Radio 1 journaal met Liesel Thomas. Thomassen. Nog pret houden.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 Dit is Radio 1.